11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Hoe gaat het in Os? Na de ontslaggolf in 2010 bij Organon? Het Ennemisschanaal met Mark Visser. Het kabinet stopt voorlopig het overleg met de oppositie over de bezuinigingsplannen voor volgend jaar. Pas na Prinsjesdag wordt er verder gepraat. Dat heeft vicepremier Dijsselbloem laten weten aan D66-leider Pechtold. Die noemde deze boodschap in het Radio 1 Journaal verbazingwekkend.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 Bij kickboxer Badar Hari is thuis een grote partij doping aangetroffen, meldt het tv-programma Caro's Brandpunt Reporter. De politie zou de verboden middelen vorig jaar tijdens een huiszoeking in de keuken hebben gevonden. Onder de gevonden middelen is ook het middel Anapolon, zegt verslaggever Dirk Baaiens van het Caro-programma. Dat is een, uh, eigenlijk een van de sterkste uh, anabole steroïden... Die, de, die je op de markt kunt krijgen, op de illegale markt. En het is, met name is het nadelig voor de gebruiker, uh, gevaarlijk dus... Uh, uh, omdat het agressie kan opwerken. Tegen Badahari loopt een rechtszaak wegens een aantal geweldsmisdrijven... waaronder de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens Sensation White... In afwachting van het proces zit Hari thuis. De advocaat van Badr Hari heeft tegen het KRO-programma gezegd... dat de doping van iemand anders was... en dat dit ook is gemeld in het politieonderzoek. Het proces tegen de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius begint op 3 maart. Dat heeft het openbaar ministerie vanochtend bekendgemaakt. Hij zegt dat het proces zo'n 20 dagen zal duren. Pistorius is aangeklaagd voor moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. De atleet schoot haar op Valentijnsdag dood in zijn huis in Pretoria. Hij schoot vier keer door de deur van de badkamer. Pistorius heeft verklaard dat hij dacht dat er een inbreker in het huis was.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 Ja, op de A1 bijvoorbeeld, er staan twee files. Hengelo richting Apeldoorn, tussen knoop met Azelo en Afrit Rijzen. Er is een ongeluk gebeurd, drie kilometer file en de linkerrijstrook is ook dicht. Verderop op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij Afrit Voorst. Drie kilometer door een ander ongeluk, daar is de weg weer vrij. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen staat tussen knoop met Ressen en Lent twee kilometer. Moet een groot deel van de Europese bossen worden gekapt? Daarover zo meteen meer in de Gids.fm.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 De Gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Er was grote consternatie drie jaar geleden bij Organon in Os. Het farmaceutisch bedrijf meldde ruim 2000 mensen te gaan ontslaan. Hele afdelingen moesten sluiten. En de Gids.fm maakte toen een serie reportages... die van week tot week vastlegde wat er precies gebeurde. Vandaag kijken we terug. Hoe is het de betrokkenen vergaan? Feyenoord, John De Wolf, die kijkt vanaf zijn ziekenhuisbed uit op de Amsterdam Arena. Hij is furieus, sluit de ramen, euh, doet de gordijnen dicht. Althans, in een reclamespot. Nou, niemand die daar wel eens op de A2 rijdt... kan de voetbaltempel zijn ontgaan. In de serie Stadsgezichten, de Amsterdam Arena. En de architect... Sjoerd Soeters vond hem zelf in het begin ook wel heel erg stijl. Toen we hier aan het bouwen waren, toen had ik ook allerlei excursies... van mensen die dat wel wilden zien. Yeah. En, dan, en er stonden nog geen stoeltjes en geen leuningen op die tribunes. En dan liep je dus moeiteloos die 45 graden trappen op. En dan draaiden die mensen zich om en dan dachten... Ik... Yeah. En dan is ze niet meer naar beneden. <laughs> <laughs> en voor nog meer spannend uitzicht. Surf naar degids.fm Vanwege hun hoge leeftijd zijn Europese bossen minder goed in staat... om CO2 uit de atmosfeer op te nemen. En dat heeft weer gevolgen voor het broeikaseffect... blijkt uit internationaal onderzoek... waar ook de Universiteit van Wageningen aan deelnam. Nou geven bossen ook zuurstof af, dus ik vrees het ergste. En vandaar de prangende stelling... zonder nieuwe bossen dreigt een tekort aan zuurstof. Waar of niet waar? Uh, niet waar, zegt Gertjan jan Nabuurs, Hij is uh, van de Universiteit Wageningen en hij deed onderzoek naar die Europese bossen. Meneer Nabuurs, dat dreigt geen zuurstoftekort, zegt u. Maar het klopt toch wel dat uh, bomen zuurstof afgeven, of niet? Ja, dat klopt inderdaad wel. Uh, groeiende bomen die nemen CO2 op uit de lucht en uh, geven zuurstof af. Maar de invloed van uh, groeiende bos op uh, de zuurstofgehalte is eigenlijk heel gering. Dus uh, vandaar dat ik zei uh, niet waar. De Europese bossen die nemen minder CO2 op. Hoe bent u erachter gekomen? Nou, er zijn uh, in, in bijna alle Europese landen die voeren nationale bosinventarisaties uit. Er wordt eigenlijk op uh, miljoenen punten in Europa om de vijf of tien jaar worden bomen opgemeten. En veel van die gegevens uh, verzamelen wij. En uh, uit de analyse daarvan uh, daar zien we dat eigenlijk voor het eerst sinds... 1900, 1950, toen zijn heel veel bossen aangelegd en uh, daardoor nam de groei uh, steeds toe. Ja. En nu kwam voor de eerste keer, eigenlijk dus uh, rond 2005, 2010, zien we nu in de gegevens, uh, neemt de groei af. En waarom kunnen dan oudere bomen minder goed CO2 opnemen dan jongeren? Nou, bomen gaan door een groeiproces heen. En een hele jonge boom groeit heel langzaam. Maar vooral in de middelbare leeftijd, dan is de groei heel hoog. Maar als bomen wat ouder worden, zo rond de 70, 80 jaar... bij de meeste soorten, dan begint de groei af te nemen. En gaat het dan om grote hoeveelheden CO2, Europees gezien? Ja, Europees gezien wel. Het hele Europese bos nou, dat beslaat bijna 40 van het Europese land... En dat hele Europese bos dat neemt ongeveer 10% op van de uh, uitstoot van CO2 van heel Europa. Dus dat is, uh, dat is heel behoorlijk. En daar komt dus een fractie aan zuurstof uit, ja, uit die bomen. Ja, ja, klopt. Is het nu nodig dat die oudere bomen gekapt worden... om te vervangen door verse aanplant, bijvoorbeeld? Um, dat is wel wat wij nu uh, uh, voorstellen... Um, alle bosbouwministers in Europa die zijn ook bezig met onderhandelingen over een bindend wettelijk verdrag voor Europees bos. En wat wij nu voorstellen is dat ze heel goed nadenken waar in Europa houd ik oud bos. Want oud bos dat wil je ook voor natuurwaarde. En waar in Europa ga je inderdaad actiever kappen en beheren om het bos uh, langzaamaan weer te verjongen. En op die manier, door dat actiever kappen en beheren, zorg je ook voor een continue stroom van uh, houtproducten uit En het bos. dat wordt Europees geregeld? Of gaat Bulgarije alleen aan de slag en Nederland uh, doet het ook op eigen houtje? Hey. Uh, ja, het is inderdaad nog zo dat uh, het bosthema uh, is een, is een, uh, een soeverein uh, issue van alle uh, Europese lidstaten. Dus ze mogen daar volledig zelf over uh, beslissen. Um, maar we gaan in Europa wel toe naar uh, meer en meer Europese verdragen... op dit gebied en Europese uh, maatregelen. Op wereldschaal stellen natuurlijk die Europese bossen minder voor... dan, ik roep maar wat, het Amazonegebied. Want uh, ja, daar zijn natuurlijk achterlijk veel bossen. En daar wordt het ook steeds ouder, neem ik aan, hè? Ja, dat klopt. Dat is een, een heel andere staat uh, van bos. In uh, inderdaad, uh, de Amazone, uh, Rusland, uh, Canada heb je enorme gebieden wat, uh, wat oerenbos is. En daar heb je dus, uh, daar staan ook heel veel oude bomen. En de groei van het bos is dan ongeveer gelijk aan de, uh, aan de sterfte in het bos. Dat is natuurlijk een natuurlijk proces. En uh, nou, daar heb je ongeveer een. Uh, een CO2-balans van uh, rond de nul, uh, zeggen wij dan. Dus uh, soms heb je een aantal decennia, dan uh, wordt er CO2 opgenomen. En soms heb je, daar komen grote bosbranden voor, bijvoorbeeld. En, maar dat hoort bij het natuurlijke bos. En dan uh, verlies je weer veel CO2. Dus daar is het niet nodig om in die bosgebieden te gaan kappen... en om ruimte te maken voor verse aanplant? Nee, ik denk wordt dat... Worden niet gekapt, daar, en zeker in de Amazone, daar speelt natuurlijk de biodiversiteit een hele belangrijke functie. En daar kies je dan juist voor om dat oude bos uh, te laten staan. Gert-Jan hij is onderzoeker Europese bossen aan de Universiteit van Wageningen. Mijn dank is groot. Oké, okay, graag gedaan. Emily Sandé, kent u die? Ja, die kent u. Next to me. Deze, komt uit Schotland, de naam doet anders vermoeden. En ze had een hit vorig jaar met dit nummer. De Noord-Brouwense stad Os was een paar jaar geleden in rep en roer. Het bedrijf Organon, later MSD, bekend van de anticonceptiepil... zorgde voor werkgelegenheid voor een groot gedeelte van de bevolking van Os. En daar kwam abrupt verandering in toen veel van die medewerkers werden ontslagen. Verslaggever Colette van Nune maakte in die tijd... een reportageserie over Os en over Orgonon. Goedemorgen, Colette. Goedemorgen. Op 6 september 2010 zonden we de eerste reportage van je uit... met de titel Stadschids Os. En dat ging over de dreigende ontslagen... over de gevolgen voor de stad Os. Heb jij een speciale band met OS? Nou, ik woon er vlakbij en uh, ik hou natuurlijk erg in de gaten wat er allemaal gebeurt. En ik kan je zeggen, uh, OS heeft het niet makkelijk. Want uh, MSD is nog steeds wel de grootste werkgever van OS gebleven. Zijn er zijn uiteindelijk 1500 mensen ontslagen. 3000 men mensen werken er nog, hoewel ook weer een deel verkocht wordt. Maar daarover later misschien meer. Maar er zijn meer problemen in Os. Want uh, bijvoorbeeld het bedrijf H&M, uh, uh, wat heel veel klanten naar het stadcentrum uh, zou moeten trekken, heeft toch niet voor Os gekozen. Het ziekenhuis wat in Os was, uh, is onlangs uh, verhuisd. Dus uh, het is niet alleen MSD waar, de, waar Os last van heeft. En heb je nog een speciale band met de mensen van Organon die je destijds gevolgd hebt? Ik volg vooral het nieuws uh, heel erg goed. Van alles wat er op het uh, pivotpark, uh, wat er is gekomen op het terrein, en uh, wat er met MSD zelf gebeurt. Ik part er zo verder met je over door naar een gedeelte uit die reportageserie. En daarin hoort u Mr. SP en Mr. Os. Jan Marijnissen. Organon is Os. En Os is Organon. Het ligt ook midden in de stad. Tegen het station aan. Hè. Midden in het centrum. Alle bedrijven zijn weg uit het centrum. Zij liggen in het centrum. Nog steeds. Organon. Achter die blauwe wand.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 Ik zou onmiddellijk hier de zaak op, opkopen en zorgen dat het hier intact blijft. Ik uh, ben benieuwd of Bayer meeluistert. Of had je iemand anders in uh, de gedachten? Nou, Bayer zou kunnen. Ja, ja, ja. En toen, op een uh, woensdagochtend was het. En toen vertelde een collega aan mij: Heb je het gehoord? In het Brabants dagblad staat dat de hele RD uit Os gaat. En het was zo'n domper. Ze dus waren echt.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 Organol. Achter die blauwe wand, daar in de osse zon. Bergt alle bossen neer, zijn er bij de organol. We snijden tegen onrecht en tegen uitverkoop. De aandeelhouwers laten dieren het os op het verloop. En we stappen. Het nieuws sloeg in als een bom. Merck sluit de researchafdeling en de helft van de productieafdeling van MSD in Os.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 De hoofdrolspeler in de serie was onderzoekster bij MSD Ellen Mataar. En zij zit in de studio in Nijmegen. Mevrouw Mataar, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden u net nog in onzekerheid over de toekomst. U dacht dat u op het nieuwe Science Park in Os zou gaan werken. Is dat ook gebeurd? Um, uiteindelijk niet. Ik ben in eerste instantie nog uh, uitzendwerk gaan doen bij MSD. En na een half jaar kon ik uh, een baan krijgen bij een andere farmaceut in Nijmegen, Sinton. En dan en moet u op meneer ik... reizen. Ja, ja, dat dan wel. Maar dat bevalt u goed? Ja, ja Terwijl inderdaad. u toch dacht een goede kans te maken he? bij dat Science Park? Ja, dat, dat, is, dat, heeft, dat is ook wel een gevoelig iets wat u nu zegt. Want mijn hart ligt daar nog steeds. Met, bij mijn oud-collega's die, die prachtige initiatieven uh, hebben op het uh, Pivot Park. Zoals het nu heet. Maar u bent net naast de pot gevallen. Nee, dat niet. Ik, ik heb gewoon gekozen voor een baan die zich voordeed bij, uh, bij Sinton. U kon niet langer wachten? Precies. <laughs> ja. ja. Uh, ontslagen bij MSD en toen toch weer uh, terugkomen bij een andere. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe kom je uh, in Nijmegen terecht? Zat er dan een advertentie in de kant? Uh, nou, er stond een advertentie op de site van, uh, van Sinton. Kijk, als je bij een farmaceutische industrie werkt... en je wil daar heel graag blijven werken... dan uh, heb je wel uh, je ogen gericht op waar uh, mogelijk werk voor jou zou kunnen zijn. En daar stond een vacature op de site en daar heb ik op gesolliciteerd. Het is niet zo dat ze bij MSD gezegd hebben... we helpen me de dames en heren even die nu met ontslag bedreigd worden of ontslagen zijn. Mm, dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben zo'n oud placementbureau ingeschakeld. Hè? Dus die mensen... Alle mensen die ontslagen zijn... die zijn geholpen door het outplacementbureau. Of met uh, omscholing... of met sollicitatietraining. Was het een moeilijke tijd? Die tijd dat u mm. thuis had? Ja, In het begin dus... was het de vakantie een beetje. Dan had u dat vakantiegevoel, maar daarna? Ja, het is wel een onzekere tijd. Hè? Je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ja. Maar ik heb, ik heb heel veel contact gehouden... met al mijn collega's van mijn eigen afdeling. En dat dan heb je ook wel een soort saamhorigheidsgevoel. Van, uh, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. En de meesten die werken weer in Os, op het Science Park? Mm, een groot gedeelte, ja. ja. Een groot gedeelte. We zijn er ook met u mee geweest naar, uh, verhuis naar Nijmegen? Klopt, er zijn nog meer oud-collega's ook bij Sint-Oontrecht gekomen. Er zijn ook oud-collega's die, uh, die hebben een omscholing uh, gedaan. En die werken nu bijvoorbeeld in het onderwijs. En er zijn ook oud-collega's die hebben een eigen bedrijfje opgericht... wat nu uh, op het Pivot Park draait. En zo heet dat park, hè? Ja, dat klopt. Hoe komen ze aan die naam? Uh, pivot betekent uh, speel, as, alles waar, waar het allemaal om draait. Dus Is dat park ik... goed van de grond gekomen, Colette? Um, nou, eind vorig jaar kwamen er wat cijfers uh, naar buiten. Toen waren er 112 banen. En dat was eigenlijk minder dan de provincie met name had verwacht. Die had toen op 181 banen uh, gerekend. En het is wel goed. Het is nu voor de helft uh, gevuld. Maar ja, je kunt je ook afvragen uh, hoe goed dat is. Want er is een hoop subsidie naartoe gegaan. Hè? Dus MSD heeft er drie, voor 33 miljoen aan apparatuur ingezet... wat, graad, wat geleend mag worden. Uh, 33 miljoen ook nog aan, aan gewoon geld van, van MSD... Allerlei subsidies nog van de gemeente, de provincie, het Rijk. Um, dus ja, dan kun je je afvragen, had het niet wat voller moeten zijn? Hè? En de, de, ze hebben ook wat, wat tegenslagen gehad. Er is bijvoorbeeld ruzie gekomen met de directeur... die is uh, op non-actief uh, gesteld. De directeur uh, van het park. De directeur van het park, ja. Dat is natuurlijk ook allemaal niet uh, heel uh, goed nieuws. Maar zo twee maanden geleden kwam er ook wel weer eens een positief uh, bericht. Want toen was er echt weer een groot onderzoeksbureau... Uh, wat uh, met apparatuur van MSD nieuwe medicijnen uh, daar gaat testen. Medicijnen tegen uh, kanker, Alzheimer, uh, hartfalen. Dus um, nou ja, ze blijven uh, hoopvol en ze blijven op zich wel goed bezig. Maar die subsidie, heel veel van die subsidie was ook eenmalig. Dus ja, ze moeten het wel helemaal zelf gaan doen straks. Aan De telefoon Jan van Loon, hij is wethouder Economische Zaken in Os. Meneer Van Loon, goedemorgen. Goedemorgen. Had het niet wat voller kunnen zijn, dat Science Park. Dat hadden we altijd natuurlijk heel graag gezien. Uh, maar we hebben toen bij de start van het pivotpark zoals het nu heeft een, een lange termijn planning gemaakt. En inderdaad met, met de aanlopersubsidies, met, met huursubsidies en et meer. Dus dat ging over een reeks van een aantal jaren. En als ik naar de stand van vandaag kijk... ...dan mogen we uh, constateren dat we nu van het aantal bedrijven... ...wat we dus uh, na verwachting in 2013 op het Pivotpark Park hebben... ...dat dat uh, overstijgt. Dus er zijn meer bedrijven als verwacht. Alleen het aantal uh, FTE, het aantal mensen wat er uh, werkt... Had, uh, ...dat is wat, wat minder. Er werken er ongeveer nu een kleine, een kleine 200. Terwijl we dat voorzien hadden, iets van 250, 260. Dus, maar we zitten... We zitten... Redelijk tot goed op koers. Want met al die subsidies, dat zal op een gegeven moment toch ook wel werken, dat geldt of niet? Ja, nou goed, we hadden natuurlijk rekening gehouden met, met aanloopverliezen. Dat, kijk, je hebt niet in één een keer een, een, een park waar 16.000 vierkante meter beschikbaar is met hoogwaardig apparatuur. Dat weet je, dat krijg je niet in één keer ingevuld. Dus we hebben een planning gemaakt en ik loop dat die tot 2016 en 2017 loopt. Maar we hebben natuurlijk ook wel, en er werd net ook wel wat verteld, ook wel, wel wat successen geboekt. En een van de grootste successen die begin van dit jaar naar buiten is gekomen... is dat wij Europese subsidie hebben gehad, of het Biffordpark moet ik dan zeggen... voor bijna 200 miljoen euro. En een samenwerking met allerlei universiteiten in binnen- en buitenland... om onderzoeken te doen. Screeningcentrum heet dat... En uh, dat, dat is nu in ontwikkeling en daar verwachten wij heel veel van. Enig idee, hoeveel mensen die er uh, bij MSD uit moesten... hoeveel mensen er nu nog van in de werkloosheidswet zitten of thuis zitten zonder uh, inkomen? Heel heel meer uh, heb ik uh, de indruk. Ik heb niet uh, de exacte cijfers. Maar uh, mevrouw heeft het net ook al verteld. Uh, veel van haar collega's hebben hun werk gevonden naar allerlei farmaceutische... Uh, fabrieken of, of, uh, en, of naar anderen, uh, ook naar, uh, naar België zijn mensen en uh, wat wij de, de indruk hebben gekregen is uiteindelijk ging het nog om 1500 mensen waarvan een aandeel dus een, in het pivotpark werk hebben gevonden, maar daar praten denk ik nog over uh, een gering aantal mensen die thuis zitten maar vergeet ook even niet dat uh, vanuit MSD een hele goede regeling is getroffen voor de mensen die, die ontslagen werden. Dankzij en, veel politieke ja. druk natuurlijk ja, en die mensen hebben niet meer die druk om misschien nog elders uh, werk te vinden. Dus uh, wij merken het, laat ik het dan zo zeggen wat een indicatie zou kunnen zijn. Wij merken het niet aan onze werkloosheidsservice op bijstandscijfers. U ziet de toekomst in ieder geval een beetje zonnig tegemoet. Mevrouw Mataar, hoe kijkt u terug op de periode uit de serie, uh, de reportages die destijds gemaakt werden? Hoe vond u dat? Ja, ja, zoals ik al zei, het was een onzekere periode. Ja, maar wat voelt u om, om, om uzelf nou weer een keer terug te, terug te horen in oh. die reportages? Hier. Het is altijd mal om jezelf terug te horen ja. op de radio. Ja, ja. ja. en, en u, u hoorde de uitspraken die u zelf deed en dacht u, ja, zo dacht ik er toen echt over. Ja, ja, ja. ja. Want veel mensen waren toen de tijd boos, verbitterd en angstig voor de toekomst. Is daar nog wat, wat van over? Van die boosheid, van die angst? Nou, Het is ondertussen alweer twee jaar geleden hè? En, het, en het leven gaat door. En, en Het getuigt gewoon van de, van de kwaliteit van de mensen dat ze ook allemaal doorgaan. En dat, ze, dat zoveel mensen ook al iets nieuws gevonden hebben. U ook. En het en is natuurlijk ook... ook wel zo, je kunt zeggen... de mensen van MSD hebben er zelf voor gezorgd, die werknemers... dat dat pivotpark uh, er kwam. En uh, dat heeft toch uh, een, een hoop vertrouwen weergegeven... in elk geval aan die mensen dat er heus wel iets mogelijk is in ons... Verslaggever Colette van Nuenen heeft het laatste woord. Hartelijk dank Ellen Mataar en ook wethouder Jan van Loon van de gemeente Os. Het is zowaar één minuut over half twaalf. Dit is Radio 1 -E. met Mark Visser in het NNN Journaal. In het gemeentehuis van de Duitse stad Inglostad... houdt een man verschillende mensen gegrijzeld. Dat meldt de politie in Beieren. Het gemeentehuis is door agenten omsingeld. Ingolstadt ligt tussen Nuremberg en München. Bondskanselier Merkel zou vandaag naar de stad gaan om campagne te voeren. De accountant van woningcorporatie Vestia... is door de tuchtrechter voor accountants op de vinger getikt en berispt. Hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Vestia kwam begin 2012 in grote financiële problemen... door extreem riskante derivaten, waarmee renterisico's werden afgedekt. De corporatie moest met 1,7 miljard euro overeind worden gehouden. Bij kickbokser Bader Hari is thuis een grote partij doping aangetroffen... meldt het tv-programma Caros Brandpunt Reporter. De politie zou de verboden middelen vorig jaar tijdens een huiszoeking in de keuken hebben gevonden. Onder de gevonden middelen zou ook het middel Anapolon zijn en dat is een sterk middel dat kan leiden tot agressiviteit en leverproblemen. En vanaf september kunnen treinreizigers op verschillende grote NS stations gratis internetten via wifi. Mensen op een station kunnen dan inloggen op het wifi netwerk van KPN zonder te betalen. En voorheen moest dat wel. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. we een Hart van de ANDB met een paar files. Ik heb één file Felix op de N306 Harderwijk-Kampen. Daar staan campinggasten van het muziekfestival Lowlands in Flevoland... op de terugweg tussen Bindingenhuizen en Elburg. In beide richtingen drie kilometer. Met Felix Murders. Op Lowlands klonk overigens gisteren klassieke muziek, het NJO Reich Ensemble van de Nederlandse Orkest en Ensemble Academie speelde het moderne stuk Music for 18 Musicians. Dat is een werk van de Amerikaanse componist Steve Reich van ongeveer een uur. En het bestaat uit ritmische pulsen die door het orkest heen en weer golven. Dat is niet iets wat je gewoonlijk hoort op Lowlands. Verslaggever Botte Jellema liep met de jonge muzikanten van het NGO mee... en zag hen spelen voor zo'n 5.000 man publiek. En sommigen zaten er al vroeg op te wachten. Goedemiddag, morgen misschien. Ja, de de ja, eerste. Maar morgen? morgen? Ja, ja. Nee, ja, ik ben heel erg fan van Steve Reich, omdat, Ja, Ik vind het gewoon een hele mooie componist. Het is een van de ja, mooiste concertstukken die ik ken. Music ja. for 18 Musicians? Ja, ja, ja dat, dat stuk zeg maar. Dat vind ik een van, de, ja, een van de mooiste dingen die Steve Reich gemaakt heeft. Het is gewoon heel fijn om. om... Ja, hoe kan ik het uitleggen? <lacht> hoe lang ben je wakker? Ja, nog maar een paar uurtjes. Maar het, het, het, het, je kan gewoon wegzweven met de muziek, laat ik het zo zeggen. Ik ben Andrea Vasi en ik speel piano. Ik ben Castantia Napolov en ik speel slagwerk. Kijk, twee belangrijke instrumenten in het stuk. Ja, dat klopt. Er zijn zelfs vier pianos. En ik ben piano 1, die geeft eigenlijk de beat de hele tijd. Hm. En jij moet straks ook de marimbas doen? Ja, ik doe de uh, derde marimba. De derde Daarin is het ook drie marimbas. Jullie hebben het van de week al een paar keer gespeeld, hè? Uit verschillende, ja, ja. maar dat was steeds in het theater. Hier is het iets anders. Hier is het gewoon mega vet, natuurlijk. Ik bedoel, wanneer kom je nou als klassiek slagwerker of pianist op lowlands? Dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Uh, ik heb geen idee hoe het klinkt, want uh, nou ja, op zo'n podium hoor je het geluid toch helemaal anders dan in de zaal lijkt me, of tenminste in de tent, moet ik zeggen. Ja. Dus uh, ja, we, we laten het aan de geluidstechnici over, uh, ja, om het goed te laten klinken. Ja. Was dat om te werken met Rijk? Ja, vet natuurlijk. Ja, sowieso, ja, als, als zo'n man dan binnenkomt, dan iedereen helemaal stil en gespannen. En, uh, hij maakt dan eerst uh, vaak een sneer naar iemand. Dan uh, vindt hij iets die niet goed klinken of wat dan ook. En dan wordt hij heel boos en dan gaat hij, gaat hij schreeuwen. En daarna is hij eigenlijk hartstikke aardig, dus uh, die moet daar gewoon even overheen. zeg maar. Schreeuwen? Je... Nou ja, hij heeft natuurlijk wel zijn mening over zijn eigen werken. Dus, uh, strikt. Ja, ja, wat strikt. Strikt. Ja, tempo, kijkers! Ja, ja voor, ons, voor ons slagwerkers. Altijd zelf de mallets. Ja, okay. ja hij, heeft, hij heeft gewoon natuurlijk zijn mening over hoe hij vindt dat ze werken moet klinken. En dat is voor ons alleen maar leuk om van hem zelf te horen. Ja, heeft hij jou ook te pakken genomen? Nee, hij heeft mij bij het schot gelaten. Ja. Godzijdank, ja. <laughs> Een soort van klassieke concert met, met bierluchtje en lekker zweedlucht en. Uh... Lekker in een pop sfeer ja. wat dat betreft. De muzikanten van het NIO spelen het stuk Music for 18 Musicians. En dat is gecomponeerd door Steve Reich. Reich heeft het stuk zelf met ze ingestudeerd en hij is er ook bij op Lowlands. Hij staat achter in de tent bij de geluidstechnicus en ik mag eventjes naar hem toe. En natuurlijk horen we op het festival veel geluiden uit de andere tenten komen. En Reich is de meester van het met elkaar verweven van ritmische patronen. Dus vroeg ik me af of de verschillende beats uit de tentel om ons heen hem ook nog hebben geïnspireerd. I would rather hear music for 18 musicians in a concert hall where you can really hear everything that's going on and not anything else that's not going on. Yeah. But um, I also believe that music should have what we call legs. Wherever you put it, it works. Uh, Chuck Berry said, any old way you use it. And uh, so here we are in a situation where I hear, I'm working with this Tom wonderful audio guy and I look at him and he looks at me I said is that are we getting feedback or is that the guy next door <laughs> so I mean this is like working in a lunatic asylum mm, yeah. but the fact of the matter is is that the people are able to hear they accept the noise because they know that's part of the ambiance, yeah. and they enjoy the music here so um, it's not what I would choose as the ideal environment but I am proud and glad to see that the music is strong enough to survive een beetje bombardement while het being played. <laughs> Waar je de muziek plaatst, moet het werken. Het is een beetje gekken werken om dit soort muziek hier te maken, maar het is niet anders. En het publiek accepteert het hier op Lowlands natuurlijk ook wel dat er wat lawaai is. Zelf is hij vooral trots om te zien dat zijn muziek krachtig genoeg is om overeind te blijven. Now, sometimes you get a situation where uh, if you play a uh, different trains, which is for string, quartet, and het... In this situation it wouldn't work. It wouldn't work. Because it's not designed for that. This kind of piece drumming. Would work fine in a rock concert. Certain pieces that are strong and, and, and loud and percussive, they will work. They will work in this kind of situation. And they do. But uh, it's not my usual gig. Niet al zijn werk zou hier work maar dit stuk wel. Het is niet een gemiddeld optreden voor Rij. Hij heeft er wel erg van genoten. I definitely enjoyed it, yes. I this year, this is my third rock concert. The First one was in Cambian Sands, the other one was in Gdansk, Poland. Waar ik was playing piano voor with Salvo Modern en er were 50.000 people. En mm -hmm. dit is de derde waar ik op the board. So, my this summer is my summer of rock and roll. Dit was een derde rockconcert, zoals hij het maar noemt. Eerder speelde hij in Polen al voor 15.000 mensen. Dit is zijn summer of rock and roll. blijde muzikanten. Zeker, absoluut, absoluut. Hoe was het? Super vet, super vet. Ja, het ging heel goed. Dus, je wordt aan uh, alle kanten op je schouders ja, schouder zeker. geslagen. Zeker. Ja, we zijn uh, natuurlijk wel een echt hecht groepje geworden, zeg maar, gedurende de afgelopen week. Dus uh, ja, vandaar dat iedereen elkaar omhelst en zoent en zo. Het is super vet. Ja, hoe was dat? Het was hartstikke vol in de zin. Ja, het was heel vol. Ja, ja, heel goed. Ja, super. Dat geeft. Uh, dan kick. Ik, zeker kick. ik zag echt mensen die een beetje zo wat aan het wegdromen waren. Ja. Heb je dat ook gezien? Ja, heb ik het zeker gezien. Ik kijk ook gewoon naar de vibrofoon. Die staat midden op het podium. Ik, ik zit erachter met mijn vleugel. Ja. Dus uh, ja, ik kijk zeg maar de zaal in. Dus uh, ik zag allemaal mensen ook wel uh, lekker in trance. Dus, uh, toen dacht ik, oké, okay, we gaan dus, uh, ja Jij zag het ja. ook, hè? Mensen ja. met de ogen dicht. Ja, ik had genoeg tijd om op een grote scherm te kijken. Dus inderdaad mensen die helemaal zo, uh, hoe noem je dat, uh, psychedelisch bezig waren. Nou, het, uh... Gewenste effecten, denk ik. Hoe is dat voor jou als muzikant? Ja, dit doe je nooit. Dit is echt, uh, nou, dan zeker op Lowlands zo. Nou, dat, uh, ik zei net al, uh, ja, dat getrut in dan zo'n zaaltje als Orpheus, dat is dan, uh, dan, ja, dat haalt het niet bij. Dat geschreeuw en dat gedoe wat je hier, uh, dat is, uh, ja, het is fantastisch. Echt niet normaal. is dat helemaal te glunderen. Ja, enorm, ja. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was ik weer. Hoi. Hoe was het? Ja, geweldig. Ja? Ja, heerlijk, ja. En ja, het is gewoon helemaal overweldigend. En... Ja, ik noem een beetje reiniging voor de ziel eigenlijk bijna. Zo. Je hebt hem dit ook nog ontmoet, hè? Ja, ik heb even zijn hand geschud, even dankjewel gezegd. Dat, ervoor, dat, dat hij bestaat eigenlijk, ja, dat het, dit bestaat. En dat hij nog steeds bezig is, dat is natuurlijk heel fijn. Ook Voor ons dat wij dat kunnen meemaken nog, uh, ja, dat is gewoon fantastisch. Een enthousiaste fan van de muziek van de wereldberoemde componist Steve Reich, Die gisteren hoogst persoonlijk dus aanwezig was op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Muziek van een totaal ander kaliber, de 4 de four tops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 Dagelijks gaan ze onze verslaggevers voorbij aan bijzondere gebouwen, aan kunstwerken, aan vergezichten en andere landmarks. Ze staan er dan meestal niet bij stil, maar deze zomer doen ze dat wel. In de Amsterdam Arena kun je met z'n 53.000 naar een voetbalwedstrijd of een popconcert kijken. En toen het in 1996 werd geopend lag het als een soort vliegende schotel in de weilanden onder Amsterdam. Inmiddels is de arena omgeven door andere hoogbouw... maar het blijft een enorm bouwwerk... dat je vanaf veel plaatsen in de wijde omgeving kunt zien liggen. We zijn boven op het voormalige Volkskrantgebouw. Dat is zeven verdiepingen hoog. Jij hebt me hiermee naartoe genomen, Suzanne Mulder. Je bent kunsthistoricus om mij van hieruit mee te voeren... Uh, naar de Amsterdam Arena. Om, die, om eens even aan te geven van hoe ziet... wat steekt er boven dat eiland van Amsterdam uit... Ja, dat kun je inderdaad vanaf hier goed zien. Het is een soort vogelvluchtperspectief. En wat je eigenlijk als eerste ziet is dat, dat Amsterdam eigenlijk een hele ja, horizontale stad is. En dat er maar een paar uh, markante, of in ieder geval opvallende gebouwen uh, tussenuit piepen. En we kijken nu naar de middeleeuwse stad, of in ieder geval naar de zeven, 16e, 17e eeuwse stad. En daar... He, zie je kerktorens boven het gemiddelde uitsteken. He, dus eerst in die tijd waren het uh, de kerken en de religie... die zich op deze manier uh, manifesteerden... en hun, hun, hun macht en gezag uh, aangaven. En um, in de 19e eeuw uh, verandert dat. Kijk, daar zie je opeens heel soortige gebouwen... boven dat gemiddelde uitsteken... Het zijn niet langer de kerken, maar bijvoorbeeld een bankgebouw daar, die torens daar. Dat is het Rijksmuseum. En als je hier links kijkt, daar staat de eerste wolkenkrabber van Amsterdam. Dat is een, een, flat, een woontoren. Het is voor het eerst dat hoogbouw, of een accent in de stad, die hoogte in voor een woongebouw is. Ja, is gra wat grappig is, is dat jij zegt, de eerste wolkenkrabber. Hè? Ja, Terwijl als je klein, een krabber. klein beetje naar rechts kijkt, dan zie je daar die enorme Zuidasse. Uh, Bovenuit tornen. Daar zie je inderdaad de Zuidas, Die als een booming, hè? dat ziet eruit uh, of we er in Frankfurt staan of in Manhattan of hier barst het los. Uh, ook, met meer, ook een exponent van het marktgericht denken, denk ik. Ja. Hé, hey, uh, daar ligt hij. Ja, <laughs> daar ligt hij. Ja. De arena. <laughs> daar de arena, ja. Ja, een soort UFO is het die daar uh, is neergeland. En um, maar ja, het is ongelooflijk. Ik geloof dat er zoiets van, van ja, tienduizenden mensen kunnen daar tegelijkertijd in zitten. Dat kan natuurlijk op geen enkele plek uh, hier verder meer in de binnenstad. En uh, nou, dan krijg je zo'n maat. Ja, kom, we gaan er naartoe. We gaan met de metro. Dan zijn we vanuit het centrum van Amsterdam zo bij uh, de Amsterdam Arena. Ik sprak ook Vincent van Rossum, de architectuurhistoricus, over het stadion. Ja, het is natuurlijk een stadion van niks. Uh, dat is allemaal uh, ook heel ongelukkig gelopen toen. Hè. Ajax uh, heeft blijkbaar geen verstand van, uh, van opdrachtgeverschap... van hoe dat eigenlijk moet of zo. Dus ze moesten een nieuw stadion. En ja, dat hebben ze gewoon aan een ingenieursbureau gevraagd. En dat zijn brave jongens die dus... Rob beton... Schuurman heeft dat bedacht, toch? Ik weet het niet meer, maar het waren brave jongens... die dus beton, die, die verstand hebben van beton... en die een betonnen bak kunnen maken waar mensen in zitten... Ja, en toen werd het natuurlijk een drama. Dat begon in de welstand. Ja, mensen in de welstand zeiden, dit is helemaal geen ontwerp. Dit, is gewoon, hè? dit heeft niks met architectuur te maken. Terwijl het toch een vrij groot ding is. Nou, toen hebben ze een Soep de Stunt nog bijgehaald. Die zat volgens mij toen ook in de welstand. En die heeft nog geprobeerd om het een beetje op te leuken. En met die kleurtjes zit zo'n band van kleurtjes omheen. En er zullen nogal wat dingen zijn die die veranderd heeft. Maar het blijft natuurlijk een hopeloos ding. Dan Dankjewel. Voor het... okay, dan ga ik doen. Deze, is er doen? wat vanavond ja. of zo? Uh, ze zijn bezig met de opbouw van nieuws. Oké, okay, goed. Mag ik parkeren op een uh, niet genummerde... Ja, uh... ga ik doen. Dankjewel. Die arena is gebouwd. Daar liggen eigenlijk twee... Um, um, Brieneoord bruggen. Van dit trappenhuis naar het trappenhuis aan de andere kant. En verderop staat nog zo'n trappenhuis. En die liggen dus dwars over, de, over het veld heen. En die hebben een overspanning van iets meer dan 80 meter. En die dragen dus het hele dak. Of eigenlijk de helft van het dak, want de rest van het dak... Draagt op de achterkant van de tribunes. Ja. Waarvan de bovenste tribunes precies onder 45 graden gaan. Toen we hier aan het bouwen waren, toen had ik ook allerlei excursies van mensen die dat wel wilden zien. Ja. En, er, en er stonden nog geen stoeltjes en geen leuning op die tribunes. En dan liep je dus moeiteloos die 45 graden trappen op. En dan draaiden die mensen zich om en dan dachten ze... Ja. En dan durfden ze niet meer naar beneden. Ja, ja. <laughs> Geweldig was Ja. Dat. ja. Ja. Zo even het leuk zien. Om de arena heen hebben we een, uh, een dek gemaakt, waardoor de voetgangers uh, op 8 meter niveau gewoon heel makkelijk om die. Dus dat loopt helemaal om de arena heen. Oh. Waardoor dat ook onderdeel is van de vluchtwegen. Dat hebben we later gebouwd. Ja. Met die bruggen, dat hebben we allemaal allemaal bedacht. Ja. Um, en dan zie je onze, onze commissaris, hoe heet die, de... de, de Edwin doelman, van de Sar. Edwin van de Sar, zie je daar in zijn auto stappen. <laughs> um, de efficiëntie en de dichtheid van functies die nu in dit gebouw zitten... dat allemaal helpt enorm om die arena tot het enige commercieel goed geëxploiteerde voetbalstadion in Nederland te maken. Is permanent, uh, worden daar... Uh, voorstellingen, muziekshows, uh, uh, ja. presentaties, voetbalwedstrijden opgezet. Terwijl het inderdaad elk ander stadion in Nederland uh, is verliesleidend. verliesleidend ja. Ja. ja, en hier wordt echt geld verdiend. Weet ik weet in Nederland eigenlijk geen enkel voorbeeld van een echt spectaculair stadion. Ja, het Feyenoordstadion natuurlijk, maar daar willen ze nou juist vanaf. He, die halve garen in Rotterdam, he, die willen per se, he, moet je nagaan, Dat dus is een derde rangs, onderhand vierde rangs, uh, Voetbalclub. Eh, eh, werkelijk. Eh, zelfs in de Eredivisie. doen ze niet meer echt mee. laat staan ergens anders. Eh, en dan willen ze dus een nieuw stadion. en dan moet de gemeente Rotterdam. dat wil dus zeggen ik, de belastingbetaler. moet er voor 160 miljoen of zo garant staan. Nou zeg, ik vind dat echt schandelijk. We, we hebben het in Eindhoven al gehad. met die rare grondtruc. waar dus ook de belastingbetaler opdraait. voor zo'n. Intens troevige voetbalclub. Hè? En dat nu dus in Rotterdam weer. Hè? Als ik de minister was, zou ik me daarmee bemoeien. Ik zei, wel, jongens, daar gaat geen belastinggeld naar voetbalclubs. Dan gaan ze maar failliet. Hm? We lopen nu uh, uit het station uh, de Arena Boulevard op. En... Uh, wat we vanaf uh, net vanuit de hoogte als een, als een gigantisch soort vliegende schotel zagen liggen... Uh, is nu een uh, bescheiden boogje, zie ik. Ja. Nou, nou laag, overdrijf je. Nee, niet overdrijven, maar ik denk dat het ook komt. Daar, daar hebben stedenbouwkundigen en architecten ook heel veel moeite voor gedaan... om juist van dit gebied rond de arena een, een nieuw stedelijk centrum uh, te creëren. Ik weet ook nog wel, toen, uh, toen de arena eigenlijk net af was lag het dus echt helemaal in de middle of nowhere... als een hele rare vliegende schotel lag het hier te liggen. Als je van de menselijke maat houdt... is de Arena Boulevard nou niet echt een gezellige plek om te zijn. Alles is gewoon groot en breed en berekend op grote groepen mensen... Sjoerd Soeters heeft door veel verschillende kleuren te gebruiken in de gebouwen rondom de arena. wel geprobeerd om een klein beetje knusheid terug te brengen. Lichtblauw, donkerblauw, groen, rood, gele pilaren en wanden omkaderen de etalages van de grote winkels die er zitten. Maar gezellig, nee, gezellig kun je het niet noemen. Echt druk is het ook niet. Ik ben wel benieuwd of de mensen die hier rondlopen ook echt in de arena komen. En wat ze nou van die arena zelf vinden. Een man met een jongetje met een Ajax-t-shirt van zijn zeker vader en zoon. Zijn jullie wel eens in de arena geweest? Ja, we komen zeer regelmatig in de arena. We zijn al bij uh, seizoenkaart houden bij Ajax. Aha. Dus we komen hier uh, één keer in de twee weken in het seizoen. Weet u nog, toen die gebouwd werd? Volgens mij werd die in 19... 1995, 1996 werd hij gerealiseerd. En, uh, vanaf dat moment hadden we ook direct een seizoenkaart. Dus ik ben bij de openingceremonie geweest. Het was een groot feest en uh, het heeft eigenlijk een beetje dit gebied een beetje weer op de kaart gezet. Er zijn een hoop uh, gebouwen omheen gepland, uh, woningbouw, maar kantorenbouw. En, uh... Want toen stond hij hier helemaal alleen. Hè? Echt alsof een ufo was geland ten ja. zuiden van Amsterdam. Hè? zo zag het eruit. Ja, en toen waren wel de plannen wel een beetje bekend... wat, wat er hier allemaal zou komen. Maar daar keek men nog wel een beetje sceptisch tegenaan. En nu, uh, maar nu staat het er en heeft het toch wel uh, wat gebracht, vind ik. Ja, vindt u het wel mooi? Ja, ik vind het wel een verbetering. Uh, ja, je kan natuurlijk altijd, of je het moois vindt of niet, dat, uh, dat is een, altijd uh, arbitrair. Maar ik denk wel dat het gebied er, uh, er duidelijk op vooruit gegaan is. En de club zelf ook. Dus mooiste stadion van Nederland? Dat denk ik niet. Maar... Want dat is? Als Ajax-sport doe ik zeggen dat ik de Kuip zelf mooier vind. Maar dat wordt natuurlijk nu wel actueel, omdat dat ook uh, vernieuwd zou moeten worden. Maar qua voetbalsfeer is dat het mooiste. Maar dit is wel duidelijk moderner. En, uh... U bent nog helemaal Amsterdam, dus u moet ja, er maar mee doen. Hè? ik kan niet anders zeggen. <laughs> dat is zo. Van Nuenen maakte deze repo in de serie Stadsgezichten... over de Amsterdam Arena dus. Oh. De site van de Gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Met nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de Gids.fm. En wat is er vanavond zoal op televisie? Nou, een hele hoop. Om vijf, uh, Nee, om half negen, exact op Nederland 1. De groeten van Max, Sybrand Niesen met een team van deskundigen... die lossen weer problemen op van vakantiegangers, u kent dat wel... Dan om vijf voor half negen op Nederland 2 de slimste mens... die hartstikke leuke kennisquiz om kwart over negen. Koopman of dominee, topondernemers die praten met Koen Verbraak... over hun vak en over zichzelf. En in hoeverre moet een ondernemer ook maatschappelijk betrokken zijn... is de vraag van vanavond. Is het al te streven naar duurzaamheid... niet gewoon een modegril? Dan kan iedereen met een digitale tv-aansluiting... vanaf vandaag naar Fox kijken en daarop voornamelijk sport... Om zes uur en om acht uur bijvoorbeeld een half uurtje met het laatste sportnieuws. En om half negen is dan voetbal aan de beurt. En daarom blikken Twan van Peperstraten en Jan van Hals terug op dit voetbalweekend. Dat staat dus recht tegenover Voetbal International. En daarom krijgt waarschijnlijk Voetbal International ook geen beelden meer van Fox. Die kunnen eh, Twan en Jan natuurlijk wel vertonen. Ik moet zien wat dat wordt. En de rest van de tijd op Fox wordt zo'n beetje gevuld met om en om The Simpsons en The Walking Dead. Animatie en horror dus. Om half elf de film... het Schnitzelparadijs. Dat gaat over Nordip, die na zijn diploma een baantje krijgt... als afwashulp in een restaurant. En hij krijgt er in die keuken met allerlei kibbelende culturen te maken... en wordt ook nog eens verliefd op het nichtje van de eigenaar. Dat zou een flauwe klucht kunnen opleveren... maar Martin Koolhoven maakte er een zeer onderhoudende, vrolijke film van... met mooi acteerwerk. Hij is te zien op Nederland 3 en ik noemde de tijd al... Om half elf. Op RTL 4 is het weer Crimeavond. met CSI New York. en uh, nog meer van dat spannende uh, gedoe. En voor de rest, zoekt u het zelf maar uit. Ik wens u daar veel plezier mee. en zometeen ook veel plezier met uh, Jurgen van der Berg. en het programma Lunch vanaf 12 uur op deze zender. Surf naar de degids.fm. Tot morgen. Dag. Wil jij als ondernemer rust in je kop?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 Sinds zij er is, komt hij vaker buiten. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfert zichzelf eigenlijk helemaal weg. Nooit meer tegen zijn, altijd vrolijk. Ik vind het echt heel bijzonder. De hele buurt trouwens. Nou, ja, dat zou af en toe in de groot zitten poepen. Dat kan ook gebeuren. Steun KGF geleide geleidehonden met 3 euro. SMS PUP naar 4333. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvocars.nl